NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Klaas Drupsteen. Goeienacht. Ja, de zomereditie van Casaluna werd al aangekondigd. U bent van harte welkom daarbij. Vannacht zenden we een gesprek met plastisch chirurg Irene Matthijssen opnieuw uit. Dat duurt tot ongeveer kwart voor één. Dan komt Radio Bergijk En om één uur gaan wij door met Casaluna. En dan is het woord aan onze luisteraars. Hoewel in het gesprek met Irene Matthijs heel duidelijk wordt dat plastische chirurgie veel meer is dan alleen verfraaiing van ons uiterlijk, wil ik het met u toch graag over dat uiterlijk hebben, over uw uiterlijk om precies te zijn. Wat vindt u mooi aan uzelf? Of wat vindt u minder mooi? Heeft u wel eens iets aan uw uiterlijk laten veranderen? Besteedt u er veel tijd en misschien ook wel geld aan? Denkt u dat uw uiterlijk uw leven sterk beïnvloedt? Is het bijvoorbeeld makkelijker om vrienden te maken... of leuk werk te vinden als je er goed uitziet? Nou, dat soort vragen wil ik allemaal aan u voorleggen. U kunt nu al bellen, 0800-1121, 0800 Als u wilt mailen, kan dat naar kasteluna.ncrv.nl. NCRV.nl en twitteren naar hashtag Casaluna. En het is helemaal leuk als u een foto van uzelf wilt en kunt uh, uploaden op onze Facebookpagina. En daarvan is het adres facebook.com. En dan slash Casaluna NCRV. Dus facebook.com uh, uh, slash Casaluna NCRV. En Casaluna NCRV is aan elkaar geschreven. En nou, als u dat doet, kan iedereen dus zien uh, hoe u eruit ziet en waarover we het hebben. Goed, uh, dat gaat allemaal gebeuren vanaf 1 uur. Nu eerst het gesprek dat Frank Dumosch op 30 november vorig jaar had met Irene Matthijssen plastisch chirurg van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in het herstellen van verminkingen in het gezicht... of afwijkende schedels. En daarnaast is ze ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging... voor Plastische Chirurgie. De aanleiding voor het gesprek toen met Irene Matthijsen... was haar optreden op TEDx Amsterdam eerder die dag. TEDx dat is een congres waar topwetenschappers en andere grootheden... uit verschillende disciplines bij elkaar komen... en dan in korte tijd iets vertellen over hun werk. Het doel daarvan is dat al die kennis... Verspreid wordt dat er nieuwe ideeën ontstaan en eigenlijk dat de wereld er beter van wordt. Het gesprek begint met het beluisteren van het antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht. Hadi Frank, jij zit daar met uh, Irene Matthijssen, plastisch chirurg... Uh, verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zij heeft vandaag dus gesproken op het uh, TEDx Amsterdam... en uh, probeert, uh, of heeft geprobeerd eigenlijk om anderen daar uh, te inspireren... De vraag is natuurlijk, door wie is zij daar zelf geïnspireerd geraakt? Wij zijn allemaal heel erg benieuwd naar het antwoord. Ik wens jullie een uh, plezierig gesprek samen. Jurgen van den Berg, gisteravond in Casaluna. Uh, Irene Matthijssen, passie chirurg. Jij had de eer, mag ik wel zeggen, om TEDx te spreken. TEDx is een bijzonder uh, symposium, congres... Ja. waar uh, grote denkers en grote doeners. Uh, mogen staan. En jij was er een van. Dat mag je echt uh, bijzonder noemen. Wij vinden het daarmee ook heel bijzonder dat jij hier bent vannacht. Um, door wie ben jij zelf het meest geïnspireerd? Er was één voordracht van uh, Peter Westerveld. En die heeft een heel project opgezet in Afrika, waar hij ook woont um, Om weer stukken woestijn van water te voorzien. Waardoor je weer beplanting krijgt. En eigenlijk weer hele ecosystemen daar herstelt. En dat bracht hij op een hele rustige manier. Dat je bijna even het idee had van, heeft hij dit nou echt gedaan? Of is het nog een soort plan? Want het kwam bijna te simpel over. En het eindigde met dat daar dus een lokale Afrikaan ook in traditionele kleding kwam. Om te vertellen dat ze het dus echt al hebben uitgevoerd en het fantastisch werkt. En ja, dat, dat was echt een heel mooi, inspirerend verhaal. Het, dit soort bijeenkomsten het is begon begonnen in Amerika. Maar dan ja. heet het nog Tet, Technology Entertainment Design. Ja. Um, bijeenkomsten bedoeld om te inspireren met mensen uit verschillende werkvelden. Uh, en, en dit is dan zeg maar een, een, ja, een kleinere variant zeg maar erop. Ik slaat op de verspreiding van dat idee. Um, hoe, hoe, hoe, hoe kom jij daar terecht? Hoe werkt zoiets? Hoe, hoe, waarom denkt iemand, kom laten we Irene er maar eens uitnodigen? Ja, je, je wordt gevraagd en het gaat um, in dit geval... iemand in de organisatie. Zijn vader is uh, Michiel Vaandrager. Is plastisch chirurg, altijd geweest in het Sofia Kinderziekenhuis. Door hem ben ik opgeleid in deze chirurgie. Hij is inmiddels zelf met pensioen. Uh, maar nog steeds heel actief. Met hem samen zit ik bijvoorbeeld in, in de Carlin Bell Stichting. En zo weet zijn zoon dat ik dit soort chirurgie doet, doe. En dat was voor hem de reden om... Is, uh, Mij voor te stellen bij de rest van, uh, van TED of het iets zou zijn om daar een verhaal te houden. Ja, Carolien Bijl Stichting is een, een stichting bedoeld om fondsen te werven, onder andere voor onderzoek. Ja. Als het ja. gaat om plastische chirurgie. Ja. En om meteen maar even, even dat dan weg te werken, werpen, werken dat idee, plastic is, is uh, oren, neuzen, borsten, borst, als ik maar zeggen... maar niet in jouw geval. Nee, maar eigenlijk over het algemeen is de esthetische chirurgie is een klein deel van het vakgebied. Dat is ongeveer 14 van de gemiddelde tijd die een plastisch chirurg daarin stopt. Maar de media die... Geeft daar heel veel aandacht aan. En dus ontstaat het beeld wel eens dat dat heel ons vak is. Ja, mijn vrouw vroeg ook of ik aan jou wil vragen of je ook oren deed. Dat vroeg op mij trouwens. <lacht> nou, met een koptelefoon is dat uh, opgelost. Maar het is voor een derde deel van ons werk doen we handchirurgie. Nou, dat, daar denken de meeste mensen eigenlijk niet aan bij plastisch chirurgen. Maar dat is een heel groot. Maar handreconstructie stak. bijvoorbeeld, als, ja, na erg ongelukken? Nou, als je bijvoorbeeld uh, je snijwonden van, van je handen komen heel veel voor. Je hebt grote kans dat je een zenuw of een pees raakt. Dan kan je je hand gewoon meteen niet goed gebruiken. Dus die herstellen wij. Er zijn door ouderdom komen er allerlei aandoeningen voor. Maar ook aangeboren afwijkingen van de hand. Reuma is natuurlijk een bekend voorbeeld. Dus er zijn veel aandoeningen van de hand die wij behandelen. En het andere grote deel is zijn reconstructies. En dan kun je denken aan mensen die door een, een kankergezwel... hebben moeten laten weghalen dat je een reconstructie doet door een ongeval of ook weer aangeboren afwijkingen. Wat heb je nou bij TEDx verteld? Ik heb het gehad over de innovaties in de plastische chirurgie... uit het verleden en, en nu. En, en, nou, dat begon met het verhaal dat eh, plastische chirurgie is voortgekomen uit oorlogschirurgie. Dus Het is begonnen tijdens de Eerste Wereldoorlog... omdat dat een oorlog was die met name in loopgraven werd gevoerd. En die soldaten liepen dus met name aangezichtletsel's op... Want die kwam met een kopje boven de ja. loopgraf en band meteen mis. Ja. ja, en dat waren natuurlijk ernstige letsels waar eigenlijk geen oplossingen voor waren. En toen was het met name een Nederlands chirurg, Esser, die daar allerlei oplossingen voor ging bedenken. En later is dat weer in de Tweede Wereldoorlog ook weer zo'n piek geweest van allerlei nieuwe innovaties. Toen met name rondom de brandwondchirurgie, toen heel veel van die piloten verbrand raakten... Dus dat is eigenlijk de start geweest voor plastische chirurgie. Hele lastige aangezichtsletsels en brandwonden waar geen oplossing voor was. Maar echt reparatie van ellende, zou ik maar zeggen. Ja, ja. En zo is er in de, in de loop der jaren zijn er meer van dat soort ontwikkelingen geweest. We hebben nou bijvoorbeeld die craniofaciale chirurgie. Dus chirurgie van je gezicht en je schedel. En met name op botniveau. Dat is pas in 1960 mogelijk gemaakt door een Parijse plastisch chirurg... die zich daar helemaal op toe heeft gelegd voor deze aangeboren afwijkingen. Dat, dat is weer een andere categorie, waar we het nu over hebben. Dat, dat gaat dan om, om kinderen, meest jonge kinderen... Ja. Uh, waarbij na de geboorte iets misgaat... of is het eigenlijk al in de prenatale fase? Ja, het is daarvoor al. Voor de geboorte uh, gaan bijvoorbeeld schedelnaden al vergroeien... waardoor die schedel misvormd raakt. En in een aantal gevallen is het ook erfelijk... dus dat een van de ouders de afwijking bij zich draagt. En dan is het dus een genetisch ding, zeg maar? Ja. Komt, Erfelijk materiaal, ja. daar zit ja. gewoon ergens een, een, een, een hikje, zeg maar. Ja. Wat, wat, wat, wat, want je hebt volgens mij ook wat foto's meegenomen... voor het over de stand van jouw vak gaan hebben. Want er is volgens mij ontzettend veel mogelijk. Dit zijn foto's ja. van volwassenen. Oh nee, hierboven zijn kinderen. Ja. Eh, maar misschien kun jij het beste beschrijven wat, wat dit, dit meisje... dat lijkt een, een reusachtige hazelip, maar het is meer. Ja, dat noemen we aangezichtspleten. Dat zijn vrij zeldzame aandoeningen, waar inderdaad niet een hazenlip, die alleen van je lip naar je neus loopt... maar hij loopt helemaal door, van lip, door de wang, door de oogkas... en soms zelfs ook nog door het voorhoofd verder. Maar dat betekent dat daar daarachter ook allerlei bot mist? Ja, ja, het is dus alles in dat gebied ontbreekt. Dus het bot is niet aangelegd, de spieren, de zenuwen, alles ontbreekt. En dat is, op jonge leeftijd is het al een, een groot probleem... maar op volwassen leeftijd eigenlijk nog meer... omdat die groei in dat gebied achterblijft... En de andere helft van je gezicht wel uitgroeit. Dus je wordt steeds asymmetrischer. Um, dit meisje, dus ja. ik neem het meisje is het een meisje? Ja, klopt. Diepliggende ogen, dicht bij elkaar. Ja, de binnenste ooghoek die staat veel te laag aan die kant. Ook een stuk van het onderooglid is niet aangelegd. En ook hier is weer vanuit de mondhoek een stuk van de spieren niet aangelegd. Wat zou er vroeger gebeurd zijn? Wat zou, wat zou het voorland van dit soort kinderen zijn geweest vroeger? Ja, dat lag er een beetje aan in welk land je wordt geboren. Um, als dat in bepaalde culturen wordt het gezien als een vloek, als een straf van God. En werden die kinderen in de rivier gegooid als echt om, er, uh, om ze te doden. Je hebt bijvoorbeeld in regio's als India... dan zien ze het ook nog wel weer eens als een goddelijk teken. En worden ze juist eigenlijk vereerd. Um, in Nederland tot... In de 1960 werd er gewoon eigenlijk heel weinig gedaan, omdat er niet zoveel mogelijk was. Er kon gewoon simpelweg niks. Ja. En nu? Nu kunnen we steeds meer, hoewel dat voor specifiek deze afwijking blijft het lastig... omdat het zo extreem zeldzaam is, is het belangrijk om ervaring daarmee op te bouwen. En dat is maar beperkt mogelijk als iets heel zeldzaam is. En daarom komen de meeste kinderen ook allemaal naar het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam... waar we de meeste expertise hebben opgebouwd. Jullie zijn een van de drie grote in Europa, ja. op dat gebied. Ja. Um, dan, dan heb je het over 150 kinderen per jaar, geloof ik, ja. die, die, die zich melden. Ja, dat is als je alle soorten van schedel- en aangezichtsafwijkingen... bij elkaar telt, dan heb je ongeveer 150 kinderen... die daarmee per jaar worden geboren. En, en dat zijn dan kinderen zoals wat we net zagen? Of zitten er ja. nog hele andere... Uh, ja, hoe zeg je? Af, ik wou afwijkingen zeggen, maar dat is een heel lelijk woord. Uh, nou, het zijn vervormingen. afwijkingen... De, de, zo noem je het wel. De grootste groep bestaat uit het probleem met die schedelnaden... die te vroeg dichtgaan. Dat zijn er ongeveer honderd op een jaar. En dan is er nog een groep... waar bijvoorbeeld één helft van het gelaat abnormaal is aangelegd. Waar een onderkaak niet meegroeit. Een stuk van het, van het jukbeen ontbreekt. En dat is ook nog een redelijk grote groep. En de andere zijn allemaal ja, enkelingen van zeldzame beelden. Heb je nou op, op, op, op die bijeenkomst uh, verteld over dit soort, de, de, de nieuwe ontwikkeling? Of ben je, ja. ga je dan heel erg in detail? Nou, ik heb de grote lijn verteld... Van dat we dus voor speciaal, speciaal deze soort chirurgie... dat sinds 1960 dat dat ontwikkeld is en hoe dat is gegaan. Allemaal in het Engels trouwens? Allemaal in het Engels, ja. En op zich is dat wel heel bijzonder... als je bedenkt dat dit toch chirurgie is... waar toen niemand aan durfde te beginnen waarvan ze eigenlijk zeker waren van... ja, daar gaan patiënten aan dood als je dat doet. Dat zo'n chirurg dat heeft aangedurfd. Die heeft dat natuurlijk heel goed voorbereid. Dus die heeft daar proefoperaties gedaan op schedels en op, op lijken. En toen is hij het gaan uitproberen uiteindelijk op volwassen patiënten eerst. En later ook op kinderen. En dan heb ik met name daar bij Ted verteld... van wat de, de huidige innovaties zijn. En dat is de distractietechniek. Dat wil zeggen dat je het bot wel nog steeds doorzaagt, zoals origineel beschreven... maar dat je er nu een soort van uh, schroefjes tussen zet... die je uit laat steken door de huid van de patiënt... waarbij de ouders die schroefjes langzaam aandraaien... elke dag een halve millimeter... zodat je het hele gezicht langzaam naar voren brengt. Dat moet je even uitleggen. Want uh, uh, uh, je hebt het over kinderen waar bijvoorbeeld het, uh, het voorhoofd inclusief met hele gelaat zeg maar, te ver naar achteren zit. Ja. Um, en, en dan gaat daar, even onheerbiedig gezegd, de blek en in... en dan wordt het naar ja. voren geduwd. Ja, eigenlijk komt het daarop neer. Het, je wil dat hele gezicht naar voren brengen... omdat ze met name functioneel problemen hebben. Hun oogkassen zijn te ondiep, ze hebben een te nauwe luchtweg. Dus je wil ruimte maken. Dus een te nauwe luchtweg brengen. betekent ook vaak ademhalingsproblemen? Zeker, ja. En bij de oude operatie, de traditionele operatie... moest je gewoon bij die operatie in één keer hard trekken... om alles zo ver mogelijk naar voren te krijgen. Ja, dat ben je niet. Dat is, dat is ja, let, zoals je nu zegt, letterlijk. Ja. Dan haal je maximaal een centimeter winst. En door deze techniek halen we makkelijk twee centimeter winst. Omdat we het heel geleidelijk aandoen. en Dus ook alle weefsels als huid en spieren en zenuwen... ook daarmee langzaam laten oprekken. Dus je kunt veel verder komen hiermee. Op een veiligere manier ook. Maar je zit te werken in een, in een, in een ongelooflijk kwetsbaar gebied. Een stikvol uh, uh, bloedvaten, zenuwen, uh, ja. hersens. Uh, en ook nog bij een kind. Dus het is ook ja. allemaal heel klein. Dat klopt. Maar, maar wat, wat, wat voor handvaardigheid moet je dan bezitten? Ja, dat, daar heb je je opleiding voor. Daar word je langzaam in getraind. Dus uh, Voor plastisch chirurg moet je een zesjarige opleiding doen. En dat zijn natuurlijk niet de operaties waar je mee start. Dus je doet zes jaar algemene opleiding. En dan kies je voor een specialisme, als je dat wil binnen het vak. En na die opleiding heb ik me dus toegelegd... speciaal op die craniofaciale chirurgie. En ja, dan, dan krijg je dat geleerd. Maar dan krijg je geleerd hoe je, hoe je uh, um, um, zo... Want jouw handvaardigheid moet krankzinnig groot zijn. Of zeg nou iets geks? Ik denk dat het voor de gemiddelde plastisch chirurg moet dat zo zijn, want um, ik denk dat het nog meer geldt voor de microchirurgie bijvoorbeeld die we doen, dat zijn dat je bloedvaten en zenuwen onder een microscoop weer herstelt. En dat is nog veel fijner werken eigenlijk. Dus ja, een plastisch chirurg heeft wel een hele fijne motoriek nodig. Ja, dat is wel essentieel. Hoe vaak opereer je? Um, drie tot vier dagen per week. En dat zijn allemaal van dit soort moeilijkheidsgraden? Nee, ik doe dit soort operaties gemiddeld één keer per week. En de rest van de week zijn het um, wat minder heftige over het algemeen. Vertel me eens hoe je je nou daarop voorbereidt. Hoe gaat, gaat zo'n proces op zo'n gecompliceerde operatie? Hoe gaat dat? Nou, je ziet natuurlijk eerst de patiënt en de ouders op je spreekuur. Um, en dan heb je een heel lang consult, eigenlijk een gesprek... waarin je natuurlijk eerst nog de diagnose moet stellen. En de ouders moeten uitleggen wat er nou precies aan de hand is wat je voor aanvullende onderzoeken nog gaat doen... om het allemaal te bewijzen dat het zo is. En dan ga je met die ouders een behandelplan bespreken. Nou, vaak komen ze daarna nog eens een keertje terug... en ga je weer dat hele gesprek aan. Dus je zit al een vrij lang traject voordat je uiteindelijk op de operatiekamer staat. Maar je hebt het in, in, in veel gevallen, echt of over, over, in een aantal gevallen, echt over, over, over baby's. Mensen ja. die gewoon die jij in feite, nou ja, ik wou niet zeggen dat het jouw persoonlijke schuld is... maar die trek je van die roze wolk af, zou ik maar zeggen. Ja, maar vaak gaat het eigenlijk anders. dat meestal de moeder al heel snel na de geboorte doorheeft van er is iets wat niet klopt waarbij het zo'n zeldzaam beeld is... dat het vaak niet herkend wordt door de verloskundige... door de huisarts of kinderarts. En ze eigenlijk zelf een soort zoektocht moeten ondernemen... en dan pas achterkomen wat het is. En dan ja, moeten ze ook dus opgelucht zijn dat ze nu weten wat het is. Ik heb een heel klein fragmentje van de uitzending van uh, EO's Intensive Care. Dat, dat, dat, dat is zo'n programma wat aandacht besteedt. En jij zat daar ook in uh, aan, aan dit soort opraars. Even een klein stukje, even naar luisteren. Ze werd geboren... En, uh, ik kwam bij van de spoedkeizersneer ja, en ik zag gewoon meteen dat er uh, iets aan de hand was. De oogjes stonden ver uit elkaar, de oogjes keken naar buiten. Ik zag dat ze geen neusbrug had en dat ze werd ook snel bevestigd, want Cato uh, hebben ze twintig minuten moeten reanimeren bij de geboorte. Ze, ze ademde eigenlijk niet meer. Ja, dit, dit, dit zijn ouders die vertellen over hun dochter Cato. Irene Matthijs is mijn gast, plasticchirurg. Um... En, en, en zo'n kind had dus geen schijnvakantie gehad, nog niet eens zo lang geleden. Nee, dat klopt. Dan was het waarschijnlijk, ja, had het dit nooit gehaald. Nee. Ja. Die ouders komen bij jou, uh, voelen dus wel aan, dus er, is iets, er is iets gewoon, er is iets niet goed met dat kind. En, en jij herkent dan. Ja, het is, als je een paar keer deze kinderen hebt gezien, deze afwijking hebt gezien, dan is het heel makkelijk te herkennen. Maar het is voor mij makkelijk praten, omdat ik ze natuurlijk heel vaak zie. En een gemiddelde kinderarts ziet er misschien één keer in zijn hele carrière zo'n kind. Dus het, het is ook niet dat je dat kan verwachten van elke kinderarts. Om elk zeldzaam beeld meteen te kunnen plaatsen. Maar je ziet, je, je, dus, er gaat een hele on... Even praten natuurlijk eerst, dan komt er een hele onderzoeksfase. Ja. Ik zag in die serie ook, of in die aflevering ook, um, allerlei uh, prachtige computerbeelden, als het ware. alsof, alsof nou ja, je letterlijk door dat hoofd heen kijkt. Daar ga je op meten? Ga je, ga je kijken van nou, waar, waar zit de ruimte en waar zit het probleem? Nee, eigenlijk niet. Um, je maakt die CT-scans omdat ze allereerst bewijzen... dat er inderdaad een probleem is met die schedelnaden bijvoorbeeld. Um, het geeft wel aan hoe de ernst is, dus je kunt er allerlei metingen op doen. Maar dat is niet eens zozeer waar ik bij mijn operatie heel nauwkeurig mee werk... Um, het is ook heel veel op gevoel, kijken naar hoe ouders eruit zien. Uh, dat, dat Was, neem je mee. Wat zegt dat dan? Nou, je kijkt naar de vorm van... Iedereen heeft een heel typerende vorm van schedel. En voorhoofden bijvoorbeeld zijn heel verschillend bij mensen. En dat, dat, daar kijk je naar, dat neem je mee. <laughs> je, hebt, je hebt wel een hele plastische kijk uh, uh, van naar mensen dan daarmee, toch? Je, je ziet gewoon, je ziet vormen eigenlijk voor je. ja. En daar, daar zit een patroon in, die patronen herken jij. En dan denk je van nou, als pa zo eruit ziet, ma zo eruit ziet, hier is het resultaat. Zou het ongeveer zo kunnen zijn? Ja, je, je probeert daar in ieder geval iets van mee te nemen. Kijk, Voorop staat natuurlijk, je moet heel veel ruimte maken in die schedel. Want die druk van die hersenen moet, moet er minder worden. Ja, want wat is het probleem daarvan? Als je de druk op je hersenen te hoog blijft, dan heeft dat met name gevolgen voor je gezichtsvermogen. En die zou daaronder te lijden kunnen krijgen. Die schedel die groeit niet mee met dat kind? Of niet goed ja, mee? Ja. Drukt op die voorkant van die hersens? Ja, want die hersenen willen wel groeien, maar die krijgen de ruimte niet. En dat kind dat ontwikkelt dan wel een normale intelligentie? Over het algemeen wel. Ja. Maar niet altijd dus? Maar niet altijd. Het eerste wat het, wat het gevolg is, is dat verminderde gezichtsvermogen. Dat is ja. dus een reden waarom die hersens de ruimte moeten krijgen om te groeien. Ja. En dan, dan al die andere problematiek die we net ook zagen op die foto. Van oogkassen, neus, die allemaal niet goed zijn. Ja. Kun, je, kun je nou in één operatie dat dan allemaal voor elkaar krijgen? Met, met, met hulpmiddelen? Nee, dan, dan ligt het een beetje aan welke afwijking het is. Um, dus als het alleen maar je schedeldak is waar het probleem zit, dan, dan noemen we dat de geïsoleerde afwijkingen... die kunnen meestal met één operatie inderdaad verhelpen. We houden ze wel onder controle tussen hun achttiende... maar dan is het meestal klaar. Uh, net als het probleem wat Cato had, dat zijn de syndroombeelden... die hebben veel meer problemen... en dat hele skelet van hun aangezicht is afwijkend. Ja, en die hebben veel meer operaties gedurende hun leven nodig. En dat betekent dat, dat er eerst, dan een, eerst die schedel gedaan wordt, bijvoorbeeld? Ja. Dus dan maak je de schedel ruimer... Dan heb je vaak op latere termijn nodig... dat je de hele bovenkaak, oogkas en het voorhoofd nog naar voren plaatst. En op latere leeftijd moet nog een keer de bovenkaak... weer op zijn definitieve plek worden gezet. Soms zelfs de onderkaak ook nog, omdat die wat achterblijft in groei. Want je had het net over uh, uh, een, een mogelijkheid om die, die uh, ruimte te creëren. Dat gaat met een soort, soort, soort, soort buitenboordbeugel, zeg maar. Het is een hele constructie hè, die ja. erop komt. Ja, dat gebruik je inderdaad als je het hele middengezicht naar voren wil brengen. Met die distractie, dan moet je ergens aan trekken. Dus dan komen er een soort van ijzerdraadjes, maken we vast aan het bot van, van het gezicht. Dwars door het gezicht heen? Ja. Die komen ja. letterlijk buiten Door je uit. huid heen, ja. En dan zit er een groot metalen frame op je schedel geschroefd. Met daaraan de stellage, waar met, waaraan we die metalen draadjes fixeren... zodat je dat naar voren trekt. Je moet je letterlijk voorstellen dat het een soort panners opzitten aan de voorkant. Ja, ja. Uh, overigens te zien in die EO-aflevering uh, uh, Intense keer ook te zien trouwens op onze site. Want als u denkt, waar gaat het over? En als u echt, echt wil zien hoe het eruit ziet... Uh, het is niet bloederig. Ik ben er hypergevoelig voor. Het is niet bloederig, maar als u dat wilt zien... kunt u even kijken op kazeluna.ncv.nl. En het is echt een kwestie van aan de buitenkant... aandraaien met een soort schroevendraaier. Ja, dat doen de ouders zelf. En die draaien gewoon een halve millimeter per dag... draaien ze die schroefjes uit... En zo kun je langzaam dat, dus, dat hele gezicht uh, op zijn plaats brengen. Maar dat bot, ja, het, het is bijna onvoorstelbaar dat het kan... maar dat bot dat komt dan langzaam naar buiten. Dat, dat, en je moet ook precies weten hoe dat dan kantelt. Ja. Daar heb je van tevoren heel goed naar gekeken. Ja, dat, ik hard over na. Daar denk je ja. heel hard over na. Ja. Uh, uh, en dan, dan zweeft dat op een gegeven moment toch als het ware. Dat ja, je moet het ook uh, zeg maar, je, met die halve millimeter per dag... Ben je dus een dag of 40 bezig voordat je die twee centimeter bereikt, die we zo gemiddeld nodig hebben. En dan begint er een tijd waarin het bot moet genezen. Maar die twee is... centimeter, dat is dus zeg maar een halve vinger dik. Ja. Uh, en dat ene bot weet dan nog het andere bot te vinden. En dan groeit dan weer wat bot tussen. Ja, omdat het zo langzaam gaat, stimuleer je enorm de eigen bot aanmaken. Veel meer dan als je het in één keer twee centimeter uit elkaar zou trekken. Want dan krijg je twee Grand Canyons of zo. Ja, dan blijft het gewoon een gat ertussen. En nu gaat het veel geleidelijker. Dus wordt dat bot enorm geprikkeld om nieuw bot te maken. En als we eenmaal klaar zijn, dan laten we de apparatuur drie tot zes maanden zitten. Waarin er nog meer kalk wordt afgezet in dat nieuwe bot. Zodat het ook stevigheid krijgt. Ja, maar helemaal ja. Dat is... en, en dat wordt dan op een gegeven moment zo goed. En uh, zodra dat dan weer op zijn plek zit, zeg maar. Vanaf dat moment groeit het in de normale proporties. Nee, was dat maar zo. Dat is een probleem bij deze kinderen. Dat er intrinsiek gewoon geen groei zit in dit stuk bot. Dus we proberen zoveel mogelijk te overcorrigeren... omdat we weten dat er gewoon geen groei meer komt. En daarom heb je vaak op latere leeftijd... nog een tweede aanvullende operatie nodig. Weer zo'n hele toestand. Ja, vaak kun je dan met een beperktere operatie uit... en hoef je niet het hele gezicht naar voren te brengen... maar alleen het stuk van de bovenkaak. Dat ligt er een beetje aan op welke leeftijd... je min of meer gedwongen wordt om die eerste keer te opereren als een kind meteen bij de geboorte hele ernstige ademhalingsproblemen heeft... dan moet je meteen daar iets aan doen. Maar dan kom je ook eerder weer te kort en weer in de problemen. Maar ik kan me voorstellen dat, dat zo'n hele operatie uh, bijzonder belastend is. Jonge kinderen zullen dat zich misschien niet realiseren. Ze gewoon te jong zijn, maar voor ouders lijkt me het ook bijzonder zwaar. Ja, dit, dit is voor de ouders heel veel zwaarder dan voor die kinderen. Maar hoe gaan, hoe gaan ouders daarmee om? Hoe ga jij daarmee om? Um, ja, nou, ik, ben, ik ben me als wel heel bewust van de verantwoordelijkheid die je krijgt. En, en het feit dat ouders jou hun kind toevertrouwen. Um, dus dat, dat realiseer ik me heel goed. Uh, vers, ja, ouders kunnen heel verschillend reageren. Um, sommigen geven dat wat makkelijker uit handen dan anderen. Um, Tijdens de operatie, op het moment dat de operatie start, is dat toch heel anders. Um, het lijkt wel alsof je bijvoorbeeld door het steriel af te dekken van het operatiegebied, het is bijna een soort ritueel waarin je ook wat afstand creëert. Het is een bijna ontmenselijking. Het wordt nou, nog nou niet een ding, maar een levend organisme, maar niet meer ik, een herkenbaar mens. Ja, ik, ik blijf me wel bewust van het mens, maar het wordt, um, het wordt technischer. Heb je dat nodig? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het um, heel goed is om heel technisch te blijven benaderen. Um, en heel duidelijk steeds stap voor stap te maken. Zoals je die operatie gewoon moet doen. Want daarmee breng je hem tot een goed einde. En als je dan uh, je zou laten leiden door te veel emoties... ja, ik denk dat je daar eerder nadeel van dan voordeel van zult hebben. Ja, maar tegelijkertijd uh, uh, zei je net... Ik ben en blijf me ervan bewust wie daar ligt. Ja. Je hebt ook een voortraject waarbij je uh, dat kind ja. meerdere keer gezien hebt... waarbij je de ouders gezien hebt. Die ouders zijn er ook ja. vaak nog bij tot aan de fase dat er echt gesneden gaat worden. Um, dus dus dat, dat is, ik kan me voorstellen dat het ook heel belastend is. Je zegt, als die doek eroverheen gaat... Dan, dan ontstaat er een soort afstandnemingsproces. Ja. ja. En het moment dat de doeken eraf gaan, is dat er ook weer over. Dan is het... En dan voel je, ik blijf me heel betrokken voelen erbij. Maar het heeft een, een soort van afstand die het geeft... waardoor je heel efficiënt kan handelen. Ja. Maar het, het, het, het, het, het maffe van jouw beroep, het bijzonder van jouw beroep... moet ik eigenlijk zeggen, is, is dat het verschil tussen succes... en nou ja, dramatische failure is ja. misschien een millimeter in sommige gevallen. Ja. Is een bibber van je hand of een iets te diep gezette snee. Uh, ja, overdrijf ik? Nou, uh, zo, zo heel zwart-wit is het niet. Um, maar je bent je wel vaak bewust van... zeker de, de grotere operaties, uh, zoals Cato heeft gehad... daar ben je heel erg bewust van. Met name delen in die operatie die heel riskant zijn. En Wat dan, zijn de meest riskante momenten? Um, als je, want ik doe het samen met de neurochirurg en de kaakchirurg... deze operaties altijd. Als we de hele aangezicht hebben losgemaakt... En dan moet je de laatste verbindingen moet je eigenlijk breken om los te maken. Ja, daar kunnen bloedingen bij ontstaan waar je niet meer bij komt. Um, dus ja, dat, dat is altijd een spannend moment. En dat, dat, de, iedereen voelt dat ook heel duidelijk dat dat moment er is. En je bent voorbereid op wat te doen als er, als er een bloeding komt. Hoe lang duurt zo'n operatie? Um, het ligt er een beetje aan. Cato was al veel vaker geopereerd, dus het was bij haar wel extra lastig... Ik denk dat we bij haar vijf, zes uur hebben geopereerd. En gaat vermoeidheid dan ook een rol spelen? Want je moet wel heel, Je doet het met, met twee andere uh, chirurgen. Maar uh, gaat dan toch vermoeidheid een rol spelen? Um, nou, die uren vliegen voorbij. Omdat je heel gefocust bent. En eigenlijk niet eens doorhebt dat het zo'n lange tijd is. En nou, we doen bijvoorbeeld. Maar dat zijn hele andere operaties. Bijvoorbeeld als je uh, replantaties doet van vingers of handen. Als je die weer die zijn afgezaagd en je zet ze terug. Dat zijn vaak nog veel langere operaties. En daar bouwen we dan altijd wel pauzes in. Dat je eventjes even stopt en even een pauze. Want dat is we letterlijk werken met een microscoop. Dus ja. dat is ook nog gewoon ja. vermoeiend voor je blik, zeg maar. Absoluut, ja. Ja, ja. ja maar dit, dit, dit soort operaties... die echt die hele ingewikkelde, langdurige operaties, dat, dat gaat uiteindelijk gewoon zijn gang, zeg maar... omdat je gewoon zo geconcentreerd bent. Ja. Ja, daar speelt vermoeidheid eigenlijk helemaal geen rol. Dat... Um, dat, dat voel je gewoon niet. Je zit zo in een soort van wereld, is die operatiekamer dan geworden... dat je daar niet van bewust bent. Maar kun je zes uur lang, of acht uur, of tien uur... of misschien ook wel uh, twaalf uur in uh, voorkomende gevallen... zo geconcentreerd zijn dat jou, jouw handen ook niet trillen... dat je gewoon echt handvast bent? Ja, dat, is, dat, dat, dat kan. En op het moment dat je merkt dat dat verslapt... Ja, dan, dan zul je een pauze inlassen. En het is natuurlijk niet dat dit operaties zijn die van begin tot eind... en al bloedstollend spannend zijn. Maar je weet al precies de momenten waarop het er echt eh, aan, eh, op aankomt. Irene Matthijs is mijn gast. Pastisch chirurg, verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Je bent ook hoogleraar daar trouwens, hè? Niet? Nee, het is assistant professor. Is het. Assistant professor, ja. dat is één stapje lager in ja, de... Lager. Maar je mag wel, wel lesgeven. Ja. En je bent hier om, uh, onderaan met als aanleiding het TEDx-congres... waar jij uh, vanmiddag uh, geweest bent. Je hebt muziek meegenomen. Uh, uh, wat heb je meegenomen? Ik heb een uh, aria meegenomen uit Puccini. Uh, en dan Madam Butterfly, de opera. Tunto che dirò Een stukje van Puccini. verzoek van Irene Matthijssen. speciale reden waarom je Puccini uitgekozen hebt. Boven het laatste avond is. Nee, het is absoluut mijn favoriete componist. Het is uh, een enorme passie die daar uitspreekt. Dat, dat vind ik prachtig. En wat, wat zegt passie in relatie tot jouw werk? Ik uh, denk dat ik met dezelfde passie mijn werk doe. Ik vind passie, dat, dat, ja, dat spreekt mij wel aan. En dan. Maakt het niet uit of je nou de kapper bent of, uh, of chirurg. Ik vind het altijd mooi als mensen iets met, met overtuiging doen. Kun je dingen half? Nee. Nee, Eigenlijk maar, niet. Nee. Nee. nee. nee, maar als je leert auto rijden, dan wil je ook echt, echt leren auto rijden. Als jij de tuin doet, dan doe je echt de tuin. Ik bedoel, gaat alles in, in, in de, de specialistische overdrive? Nee, nee, ik maak wel heel veel keuzes. Um, en de dingen die ik. Heel graag doen, zoals mijn werk. Die, daar ga ik dan echt voor. En dingen die, ja, die moeten gebeuren, maar die niet interessant zijn, joh, die kan ik absoluut met een Franse slag doen. Maar je werk bijvoorbeeld, wat is de consequentie van alles doen zoals jij het doet? Um, dat er heel veel tijd in gaat zitten. Maar dat betekent dat, dat je echt gewoon continu met je werk bezig bent? Ja, grootste deel. En dat is werkbaar. Ja. Ik probeer me te. Wat, wat, wat, wat is dan veel? Is dat 40 uur, is dat 50 uur, 60 uur? Uh, nou, ik denk dat we dat 60 plus, haal ik wel, ja. Dat betekent ook een... Ja, ja, ja. Maar is dat nou... Want die discussie, Meestal zijn het mannen over het algemeen die dit soort dingen uh, zeggen. Uh, ik ben een drukke baas, ik werk 60 uur. Oké, okay, fijn. En dan zeggen, zeggen wat kritische mensen van... nou, als je dan heel goed naar jouw werk kijkt... zou het ook wel eens in 40 uur kunnen. Misschien 42 of 43 uur. Maar zeker geen 60. Is, is, maar... Moet dat, 60 uur? Nee hoor, nee, dat doe ik volledig zelf. Um, maar ik, denk dat, ik vind de combinatie dus heel leuk... van uh, het werk wat ik in het Erasmus MC doe. Um, en daarnaast ben ik ook uh, de voorzitter van onze beroepsvereniging. En dat kost heel veel tijd, maar dat is ook weer een heel leuk... Kant van mijn werk. Er zijn niet zo heel veel uh, mensen lid van die Nederlandse Vereniging van Plastic Chirurgie. Dat is, dat is de volledige naam. Hè? 224 plastische chirurgen. Um, hebben er zo weinig of ja. is de... Ja, Ja, meer is er niet. Dat is gewoon de hele beroepsgroep. Ja, ik denk dat nou, 97% procent van de plastische chirurgen in Nederland is lid van onze Vereniging. Ja. Ik dacht dat er veel meer waren in Nederland. Nee, nee dat, dat zouden we graag anders zien, want er is een groot markttekort. Er is een markttekort. Ja. Dus gewoon een gierend gebrek aan pastisch Ja. Hoe komt dat? Um, nou, het komt omdat de opleidingsplaatsen... Er wordt altijd redelijk krap gehouden. Want het kost natuurlijk een heleboel geld om medisch specialisten op te leiden. Um, we hebben De afgelopen twee jaar zijn er zelfs maar zeven mensen... op heel Nederland per jaar in opleiding genomen. Een, Toegelaten? Een, ja, een verkeerde berekening die ze hadden gemaakt. Maar wie bepaalt dat? Hoeveel uh, plaatsen er zijn? Er komt een advies van het capaciteitsorgaan. Dat is een adviesorgaan uh, dat een advies uitbrengt aan de minister. En de minister zet zijn handtekening eronder. Maar het is de sector, lees jullie zelf, die dat bepalen? Nee, het capaciteitsorgaan, daar, uh, dat, daar zitten wij niet in. Uh, op basis van dat advies wat ze toen uitbracht. Maar wie zit er wel in dan? Um, dat zijn gewoon, ja. Het is een adviesorgaan wat valt onder de orde van medisch specialisten. Dus zijn specialisten? Niet noodzakelijk. Nee, niet? Nee, nee. nee, Ja, nee, ik vraag dat. Want ik denk dat je dat ook wel begrijpt waarom ik dat vraag. Om het schaars te creëren. Dat natuurlijk ook een prima manier is. om de markt schoon te houden, zou ik maar zeggen. Ja, daar worden we vaak van, van beticht. van dat zal. Het nou ja, jullie zijn. niet alleen, maar nee, gewoon maar de, de hele medische algemeen, sector. Is dat een, ja. een punt wat op de agenda staat? Ja, nee. We hebben juist de tegenovergestelde strijd de laatste jaren gevoerd. van wij willen alleen maar meer opleiden. En uh, gelukkig is dat voor dit jaar in ieder geval gelukt. Dus toen kregen we 17 opleidingsplaatsen. En het ziet ernaar uit dat we volgend jaar hopelijk er 23 krijgen. Dus wij willen juist meer, omdat er zo'n tekort is. En dat heeft te maken met mensen die met pensioen gaan, dus zo simpelweg mee stoppen? Of heeft het ook te maken met een veranderde vraag? Ja, het, het is allebei. Um, je moet gewoon natuurlijk dat wat met pensioen gaat, dat wil je vervangen. Maar er is absoluut meer vraag als je bijvoorbeeld kijkt naar het, uh, de overleving van mensen met kanker. Dat zorgt er ook dat er een vraag is naar reconstructies. En bijvoorbeeld de behandeling van borstkanker. Daar is veel in bereikt. Ja, heel veel vrouwen willen dan ook een reconstructie krijgen. Dus dat doet een veel groter beroep op ons vakgebied. En dan heb je bijvoorbeeld de hele handchirurgie. En dat wordt in een groot aantal ziekenhuizen nog door de algemeen chirurg gedaan. En dat is de grootste post op de eerste hulp van schadeclaims, omdat er soms letsels niet herkend wordt of niet goed behandeld. Wacht is... even, je, je, je bedoelt dat als dat niet goed genoeg gebeurt... of als dat gewoon niet goed gebeurt, dan komen de claims? Ja. Dat bedoel je? Oké, okay, ja. ja. ja. Dus Met... Het is de meest frequente reden voor patiënten om een claim in te dienen... op een eerste hulp. En, en dat zit in het feit dat dan een algemeen chirurg daaraan gaat sleutelen? Dat, dat lijkt er wel duidelijk aan gerelateerd te zijn... omdat eh, wij als plastisch chirurg, als enige in onze opleiding... heel veel handchirurgie krijgen... En ja, als je iets heel veel doet, wordt er dus ook beter in. En dus het zou goed zijn om voor dat soort gespecialiseerde letsels vaker een plastisch chirurg beschikbaar te hebben, maar die is er niet altijd. Heel veel ziekenhuizen hebben helemaal geen plastisch chirurg in dienst. Tedx, Amsterdam. Uh, uh, uh, daar stond je. Uh, hoe had je het voorbereid trouwens? Dat hele, uh, want je, je mocht. Hoe, 18, ach, 18 minuten. 18 minuten, maar ook scherp, niet 19 ja. en nee, dus liefst nog geen 17. Ja. Ja. Nee, 18 minuten. Dat is meteen het langste uh, tijd die je kunt krijgen daar. Dat is voor de zeer speciale? Nou, <laughs> het is de langste tijd die je in ieder geval mag krijgen. Um, ja, hoe heb ik het voorbereid? Je, je maakt een diapresentatie... waarin je uh, met plaatjes duidelijk probeert te maken uh, wat je boodschap is. En dat is natuurlijk leuk aan ons vakgebied... dat je met, met plaatjes heel veel duidelijk kunt maken. Voor, na? Nou. Ja, bijvoorbeeld... Um, dus zo heb ik de verschillende ontwikkelingen die, die opgetreden zijn in ons vakgebied uh, geïllustreerd. Waarbij natuurlijk het laatste, de laatste tijd de aangezichtstransplantatie heel erg tot de verbeelding spreekt. Irene Matthijs hoorde u. Ze had bij ons meer dan 18 minuten zoals ze op TEDx had. Uh, maar dat filmpje van TEDx, dat bestaat nog steeds... tenminste, haar toespraak, daar is een filmpje van gemaakt. En dat filmpje kunt u bekijken als u naar onze website gaat... kceluna.ncrv.nl. Ze was in gesprek met Frank Dumosh. Zometeen na één uur, wil ik het met u graag hebben over uw uiterlijk. Bent u daar tevreden over? Vindt u, wat vindt u heel mooi aan uzelf bijvoorbeeld? Of wat vindt u minder mooi? Hoe belangrijk vindt u uw uiterlijk? Geeft u er veel geld aan uit? Besteedt u daar veel tijd aan? Denkt u dat, dat het u verder heeft geholpen in uw leven? Of dat het u een beetje tegengewerkt heeft? Nou, allerlei vragen die te maken hebben met het uiterlijk... die wil ik straks aan u voorleggen. U kunt bellen 0800-1121. 0800-1121. Mede naar NCV.nl. Al doet dat ding het nog steeds niet, of op dit moment nog niet. Uh, en zijn Twitter kan naar hashtag Kaasaloonen. Dus ik weet niet of de, de mail hier nog gaat werken. En we hebben het dus over het uiterlijk, maar ik wilde wel bij aantekenen dat Irene Matthijssen dus heeft gezegd dat uh, voor plastisch chirurgen uh, de esthetiek het mooier maken van mensen eigenlijk maar een bijzaak is. Hè? Als je het zo zegt. Nou, het is misschien geen bijzaak, maar niet de hoofdzaak. Goed, dat zo meteen. Uh, we hebben hier trouwens geen Radio Bergijk meer, maar uh, een hoorspel reeks waarvan ik niet precies weet wat het inhoudt, maar dat uh, dat de, wordt de hoorspelkern. En ik wil ook nog even wijzen op Petra de Jong... die aanstaande vrijdag in zomernachten zit. Zij is de, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde. Zo weet u dat ook al. Aanstaande vrijdag dus zomernachten. Maar nu eerst dus een hoorspel. Tot over... De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. Een CRV.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 Radio toespraak tot de Nederlanders in Indonesië en tot de Nederlanders uit Indonesië door Dr. Willem Drees. Op deze oudejaarsdag zou ik mij in het bijzonder willen richten tot u, Nederlanders in Indonesië, die juist nu een zo moeilijke tijd doorleeft en voor zware beslissingen staat. Diegenen onder u die lang in Indonesië hebben gewoond en gewerkt, zijn reeds bij herhaling zwaar beproefd oorlog, bezetting en Japanse concentratiekampen... het jarenlange conflict met de Republiek... het teleurstellend verloop na de soevereiniteitsoverdracht... velen van u hebben dit alles doorstaan... en hebben toch de kracht gevonden hun arbeid voor te zetten. Anderen zijn later naar Indonesië gegaan... al wisten zij dat voor Nederlanders de situatie onzeker... en onbrekenbaar was geworden... Zij hebben de moed gehad om risico's te nemen. Natuurlijk hebben zij daarbij voor zichzelf en hun gezin en bestaan willen scheppen. Maar ze hebben ook aan Indonesië en aan Nederland een dienst bewezen. Thans schijnt het alsof elke mogelijkheid dreigt te worden afgesneden. Gij verkeert in een sfeer waarin gij het gevoel moet krijgen dat in Indonesië Nederlanders mensen zijn geworden zonder enig recht. Anderen nestelen zich in bedrijven door u opgericht of bestuurd waarin gij u werkt hebt. Onderwijsmogelijkheden worden sterk beperkt. Het ontvangen van Nederlandse bladen en van andere Nederlandse lectuur wordt belemmerd. Uw woningen en andere bezittingen mochten een tijd lang vrijelijk worden beklad. De steunverlening vanwege Nederland aan wie daaraan behoefte hadden wordt moeilijker. Uit de mond van vertegenwoordigers der Indonesische regering... worden de meest tegenstrijdige uitingen vernomen... omtrent de vraag of Nederlanders in Indonesië kunnen blijven. Daaronder zijn echter toch telkens verklaringen... dat op de duur allen heen zou moeten gaan. Anderzijds wordt in sommige gevallen gesteld... dat Nederlanders wier werk uit een oogpunt van Indonesisch belang... noodzakelijk wordt geacht, niet te dienen te vertrekken of zelfs dat zij verplicht zijn door te werken. Een volstrekt ontoelaatbare dwangmethode. De omstandigheden in verschillende streken en ook in de bedrijven... zijn voor zover wij hier weten nog zeer uiteenlopend. Bovendien zijn de mensen ook nu eenmaal niet gelijk van geaardheid. Aan spanningen die de een onmogelijk meer kan verdragen... weet een ander nog het hoofd te bieden. Zijn er onder u die menen dat zij nog nuttig werk kunnen doen of die door andere redenen verantwoord achten te blijven, dan hebben wij respect en waardering als men inderdaad op zijn post blijft. Als anderen, en we weten hier dat er velen zijn, alle mogelijkheden afgesloten achten en Indonesië zo spoedig mogelijk willen verlaten, dan is het de vanzelfsprekende plicht van ons om te zorgen dat ze daartoe de gelegenheid vinden en van de Indonesische regering om ze in vrijheid te laten gaan. En dan kan ik u de verzekering geven dat gij ontvangen zult worden met al de zorg en al de hartelijkheid die ons land verschuldigd is aan wie op zo'n moeilijke voorpost hebben gestaan en wie levensweg thans een andere wending neemt. Mogen aan diegenen onder u die besluiten voorlopig nog te blijven en te volharden de kracht worden geschonken om de moeilijkheden te dragen die daaraan verbonden zijn. En aan hen die naar Nederland komen, wens ik behouden vaart en roep ik toe, welkom thuis. Oh! door The Blue Diamonds en Karin Kent, 1965. Historisch archief HAD 7034, datum 12 augustus 1968, zendgemachtigde Nederlandse Radio-Unie. Een fragment uit een documentaire van Bob Uschi over discriminatie. Vindt het wel nog plaats, discriminatie ten opzichte van Chinezen... hier in Amsterdam, in Nederland? Nou, we geloven het niet omdat de Chinezen op de laatste tijd zo populair geworden zijn, alleen met het Chinees eten. Ja. Ik bedoel dus, dat eh, discriminatie? Nou ja, de mensen zeggen, we gaan bij de Chinees eten. Ja. Maar zo zeg je ook, ga een broodje bij de Jood halen. Ons soort mensen over andere mensen. Een opinietermometer in het hol van de lindelijk. dat ik deze, in deze winkel uh, begon, deze de avondwinkel, dus in, in het centrum, zat ik in, had ik een maketbakkerij in, ja, in, in de hemoni Dat is dus uh, niet in het centrum, maar toch niet zo ver heen vandaan gelegen. Toen wij uit deze winkel gingen, toen stond de winkel vol van, met bloemen van klanten die het vervelend vonden dat wij weggingen en die ons geluk wensden enzovoort. En Opmerkelijk was de toelichting van een klant... die het zo vreselijk vond dat wij weggingen... omdat wij toch zulke goede joden waren. Misschien uh, doe je het onbewust. In sommige gevallen onbewust. Hè, dat je denkt, omdat het in de algemeen opvatting vaak is... van die, die, die zwarte of zo. Dat je dat ook wel eens zegt. Of, uh, ik bedoel, uh, dat is het de plan. Hè? Denkt u bij discriminatie meteen aan rassendiscriminatie? Nee, dat weet niet. Dat weet ik niet. Het is meer de algemene uh, ja, mening of toestand die er is. Dat, uh, je, je weet wel, ze zeggen van die rijstepikker of zo, weet je wel. Hè? Dat, dat, dat zeg je dan ook wel eens onbewust. Maar nou, of je zegt het zelf wel tegen de mensen ook, als je daarmee werkt. Dan zeg je nou, uh, hey, rijstepikker, wat moet je, weet je wel. <laughs> ik vind dat uh, de blanke en. Niet bij elkaar horen. Het is gewoon een uh, verschil van volk en ieder moet zo op zijn eigen terrein blijven. Uh, deze mensen die zitten hier en dat, uh, de grote massa heeft dat aanvaard. Maar uh, laat ik dan niet bij de grote massa horen. Ik aanvaard het niet uh, wanneer die uh, mensen uit Indonesië komen: dan krijgen ze een huis en uh, ze vallen meteen in de sociale lasten. En dat drukt zwaar op onze belasting. De meeste mensen komen met je praten. Ja, ik heb geen hekel aan zwart en dergelijke. Die mensen juist. Die mensen komen praten. En, uh, ik heb niets te maken met zwart en zo. En, uh, bij, bij mij maakt het niet thuis. Als je geel bent of zwart. Uh, dat hoef je helemaal niet te zeggen. Dat hoeft niet. Af en toe merk ik wel iets van discriminatie. Bijvoorbeeld als ik naar uh, een kleiner dorp bij ons in de buurt ga. Dan merk ik wel wat van discriminatie. Van, kijk, daar heb je hem weer. Of daar heb je de langharige. Heeft dat op school wel eens moeilijkheden gegeven? Heeft, inderdaad, ik ben van één school verwijderd voor lang haar. Kunt u daar iets over vertellen? Nou ja, ik had een uh, lange haar als ik nu heb. En uh, Toen uh, zei de directeur: Of je gaat naar de kapper of je gaat van school af. Ja, dat is wel uh, bijvoorbeeld in trams of zo. Uh, er zijn dus heel veel mensen die je gewoon aankijken. En Blijven we kijken, die gaan gewoon aan zitten staren of zo. Net of je een bovenwereld wat mens bent of zo. Het is heel erg vreemd. Maken ze er ook opmerkingen over? Ja, dat is wel van, uh, je mag wel eens in de kapper en zo van... En, en, uh, daar is het wel lekker en zo. Precies, vooral met werk zoeken dus. Nou, daar wil je werken. Dan zeggen, hè, mensen van mensen, ze hebben dom te werken en zo, maar... En dan wil je werken en dan kom je de regels aan, en dan komen ze met het smoesje van... Uh, nou, we hebben net iemand gehaald, hoor, we hebben net iemand gehad hoor. En als je van tevoren op wilt zeggen ze van nou, kom maar om tien uur. En als je dan komt, zeggen ze. Nou, je bent net te laat, er is net iemand voor geweest. En dan durven ze niet vooruit te komen, dus dat zie je gewoon niet willen hebben. Laten ze dat gewoon zeggen. Bandje 4499 biedt ons een verdwenen geluid. Een montage van momenten aan de Nederlands-Belgische grens. in de tijd dat er nog iets aan te geven viel. Of niet? Waren douaniers vroeger zo aardig? Of is dat een romantisering en wordt zijn gedrag bepaald door de aanwezigheid van een microfoon? Dag meneer, zeg meneer. Heeft u nog iets aan te geven? Nee meneer, niets. Meneer. Uh, zou ik eens even achter in de kofferruimte mogen kijken? Ja? Komt u er maar even uit? Ja, is het in orde meneer hoor? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wij dat voor de Dag meneer, heeft u nog iets aan te geven? Aan helemaal niets. Nee, helemaal niks. Nou, dan is het in orde, meneer, gaat u nee. gang hoor. Goedemiddag ja, ja. ja. meneer. Helemaal leeg? leeg. He? Helemaal Zit, er he? leeg. Helemaal Zit er helemaal niets he? in die helemaal doos? Helemaal Ik kan misschien een kopje papier in zitten, dat is mogelijk. Dus even kijken Ach, zo Kijk eraan? Ja hoor. Ja, het is ja, een orde hoor. Ja, meneer, gaat u gang. Gaat u niet. Oké, okay, meneer. Nee. Helemaal leeg. Nou, in orde hoor, gaat u gang. Wacht, meneer. Hoe oh, ik kom terug, je mocht niet door. Nee. Auto-kachel. Ik ben teruggestuurd door de Belgische douane. zeker. Ik word ja. heel lang afgeven, maar oh. dat ging dus niet. Nee. Dat brengt gerlacht naar nou, hier ergens en deze kant. Goed zo. Die zorgen voor vet dus voeren... in de vroegte. In orde hoor, ga ik ook. DB5540, DB5540, DB4948, DB4948, XB453, XB4533. Heeft u nog iets aan te geven, meneer? Helemaal niets. Ja, in orde hoor. Goedemiddag, u... meneer. Heeft u nog iets aan te geven? Nee, meneer, dat is niets. Bent u ook verzekerd? Mag ik die groene kaart even zien? Is het ja, graag meneer. Als die ministerie... Dank u wel. Ja hoor, het is goed meneer. In orde. Alsjeblieft. Gaat u gang hoor, dank u wel, meneer. Dank u De spelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.